Raymond Seré met het NOS-journaal. Saoedi-Arabië raadt zijn burgers aan om Libanon onmiddellijk te verlaten. Dat de ambassade in de Libanese hoofdstad Beirut dreigementen had ontvangen dat de Saoedische onderdanen zullen worden ontvoerd. Libanon is een populaire toeristische bestemming voor Saudiers. Eerder werden in Libanon 20 mensen ontvoerd door de Shiïtische Megdaclan. De Shiïtische Megdaclan in Libanon heeft ook dreigementen geuit aan het adres van Qatar en Turkije. Dat zijn landen met voornamelijk Soenitische moslims die Syrische rebellen steunen in hun strijd tegen het regime van president Assad. Het Amsterdamse vervoerbedrijf GVB heeft gisteren een nieuwe klacht ontvangen over kwetsende uitlatingen in een tram. Volgens een woordvoerder van het GVB kwam bij de klantenservice een klacht binnen over medewerkers die opmerkingen maakten over het Anne Frankhuis. Het gaat overigens om een andere tram dan degene die vorige week in het nieuws kwam. Toen zouden twee medewerkers van lijn 17 bij het Anne Frankhuis via de Intercom hebben opgemerkt dat joden van geld houden en dat ze niet begrepen wat al die mensen bij het huis deden aangezien ze toch al lang dood is. De twee medewerkers ontkennen dat ze de uitlatingen hebben gedaan. Een test met een nieuw supersonisch straalvliegtuig in de Verenigde Staten is voortijdig geëindigd, doordat het onbemande toestel al na 30 seconden uiteenviel en een brokstuk in de oceaan viel. De X-51A Waverider is ontworpen om ruim 7200 km per uur te vliegen, zes keer sneller dan het geluid. Het toestel moest die snelheid halen nadat het was gelanceerd door een B-52-bommenwerper voor de kust van Californië. Na 16 seconden vliegen moest de Waverider worden versneld door een raket die eraan vast zat. Die raket ontbrandde, maar het ging mis toen het vliegtuig los moest komen van die raket. De Waverider spatte op dat moment uiteen. Daarnaast aan het Pentagon willen snellere straalvliegtuigen ontwikkelen die binnen enkele minuten elk doel op aarde kunnen bereiken. Het weer, onweersbuien trekken over het IJsselmeer en Friesland naar het Noordoosten weg. Hierbij is kans op zware windstoten en hagel. Vannacht wordt het geleidelijk aan overal droog. Morgen en de dagen daarna is het zonnig zomerweer. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM Met nu, Tep Goedenavond, luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio, aflevering 801 hier op Zierven Zandvoort, uw eigen Zandvoortse lokale omroep. Mijn naam is Benno Veugen. Twee nieuwe CD's waar we mee beginnen in dit programma: 801 Doorway to a Dream van Anne Lisseter. En ze heeft het helemaal on eigen beheer uitgebracht. Een oude bekende Stephen Halpern. Liet ook deze CD Deep Alpha uh, naar Peaceful Radio toekomen. En dat is uh, ook heel prachtige muziek. Steven Hoppen, ook uh, een oude in de Nieuw Age muziekwereld, heeft inmiddels al, uh, ik dacht, meer dan 70 albums op zijn naam uh, gezet. Dat is natuurlijk ongelooflijk veel. Goed, ga daar maar eens liggen voor zitten. En voor het uur kom ik even bij je terug. ...met zijn cd Spirit of the Rainforest. Harry Oldfield komt in, het, ik dacht, in september met een nieuwe cd. En op die cd speelt zijn broer Michael Oldfield speelt daarin mee. Michael Oldfield was te zien bij de opening van de Olympische Spelen. En het is natuurlijk ontzettend leuk als twee broers met elkaar muziek maken. We gaan naar de laatste track van de Peaceful Radio 801, hier op 7, Zandvoort. En dat is de CD Heart Healing van Steven Kusikowski van het label Felix Muziek. Naar het nieuws kom ik bij je terug voor nog een nieuwtje muziek. Graag tot dan.